Die gaan vast niet naar binnen. U gaat een moordfilm zien, Afrika en Dion. Een film waar deze nodig is. Nodig Wat is Afrika een groot slagveld met orgiën van moord? Zijn alle nevens, lelijke, het zijn alle blanke, ultragiek op gratie? Zijn de mensen in Zuid-Afrika alle gelukkig? En die in andere landen daar aan chaos en groeien? film is een leugen.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 zullen dus ze ergens moeten onderbrengen. Kun jij niet een pijn nemen? Ik? Dank je wel. Ik heb de pech aan katten. Voor je nieuwe op en. Al maar nooit niet. <lacht> zal misschien zien aankomen. Nee, dat doen we me niet. Wij hebben al twee katten. En jullie hebben die hond? Als we nou eens eerst proberen die oude te pakken. Hebbes!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 Nou, ik leg maar weer neer hoor, want nu wordt het een beetje te gek. Dag! Dag! Ach. Ze zijn behouden aangekomen. De grote klasse. Ruim duizend demonstranten tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek trokken vanmiddag onder politiegeleiden door de Amsterdamse binnenstad. Het grootste deel met leuzen. Het waren vooral grote plakkaten met de tekst... Kom, kom, kom. zicht hè? Ja. USA! Noord-en-Nerd! Ander-en-Nerd! Vietnam! USA! Noord-en-Nerd! ander en Het De volgende boom is nog te laat voor de LVG als de rode revolutie komt. En die komt! De volgende in Vietnam is nog niet afgelopen.